voor de putten met het NOS Journaal. De Zeehavenpolitie en de douane in Rotterdam hebben opnieuw uithalers betrapt. Die probeerden op de Maasvlakte gisteravond drugs uit zeecontainers te halen. Twee van de drie mannen komen uit Spanje. Sinds begin dit jaar zijn in het Rotterdamse havengebied al tientallen uithalers betrapt. Het Openbaar Ministerie zegt tegen RTL Nieuws... dat het vijf van die verdachten gaat berechten als lid van een criminele organisatie. Voor het eerst stemt de rechtercommissaris daarmee in. Dan kunnen ze zwaarder worden bestraft dan nu met maximaal zes jaar.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 De jonge socialisten zijn zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. De jongerenorganisatie van de PvdA stond sinds november onder financieel toezicht van de partij. Het is onduidelijk waar ruim 100.000 euro uit de partijkas is gebleven. Twee voormalige penningmeesters worden mogelijk juridisch aangepakt.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 Uh, welkom Walter. Goedemorgen. Hoor. Goedemorgen. Fijn om jouw warme stemgeluid weer te horen. <laughs> ja, ja en, en ook nog eens te kunnen zien. Ja, we zitten gewoon in de studio, ja. uh, uh, half van deze uitzending. Uh, Walter, uh, 300 jaar Paulus Lood. Ja. De meeste luisteraars uh, weten wel dat een Amsterdamse koopman was die uh, uh, Zandvoort opgekocht heeft. Ja, hij heeft, uh, hij heeft 300 jaar geleden, 1722, heeft hij inderdaad Zandvoort gekocht. Zandvoort stond om te koop.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 Ongeveer 180.000 euro. Ja, dus uh, van verdoemde duinen naar de parel van de Noordzee. Kunst. Zoiets, ja. Nee, ja dat is het, en dat is het mooie waarom we ook ja. aandacht besteden aan, aan Paulus Lood. Het is een mooi verhaal. Um, hij heeft echt veel voorspoed gebracht. Hij heeft ja. hier de kerk vernieuwd. Hij heeft hier uh, de notabelen aangesteld. Hij heeft gezorgd voor een openbaar Hij heeft echt wel. Het is eigenlijk wel, toch wel een beetje het begin van het zandvoort van nu.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 Zo wordt er over hem geschreven. Ja, ja. ja. Dus zonder uitspattingen is wel zo ja. veel mensen in de quote 500. Meter. Ja, dat ja, weet ik niet. Dus ja. <laughs> het ja, ja, ja. is geen Ibiza-ganger of zo. Dat, dat kon je idee. toen nog niet, nee. Nee. Nee, nee, nee. Nou ja, Portugal is ook ja. mooi. Um, nou, er gebeurt heel veel uh, Ja. klopt. In jaar. Ik, ik heb inderdaad in, in uh, november er ook over verteld. 6 november was dan inderdaad die dag waarop uh, Paulus Lodens Zandvoort kocht.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 350 e verjaardag. En we gaan nou, de activiteiten dus, uh, organiseren. Uh, yeah. En als ik dan zeg wij, dat is dan inderdaad het Museum. Uh, Gilles Kok van de, van de Zandvoors Soekrand. John Bergmans van uh, Studio Artworks. En ik zit er dan vanuit de gemeente in. Hoewel het eigenlijk gewoon echt een soort hobbyproject is van ons alle vier. Ja. En we doen dit eigenlijk in onze stille avond En zijn we hiermee bezig. Ja. ja maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vond het ook heel erg leuk om het... Uh, uh, nou ja, Zandvoort uh, ook op bekend staat als mensen van... Uh, het is ons plek en het is fantastische aarde. Ja. En dan ook last van, nou, uh, welkom hier in de verdoende duinen. Ja. Die bescheidenheid is wat minder geworden. Ja, het was ja. echt in die tijd. En het, het grappige is natuurlijk... En, uh, dat als je ook ziet dat de, de, de gebieden die wel te koop stonden... ook nog gelijktijdig met Zandvoort... Zoals Bloemendaal, Vogelenzang, Hillegom, die werden allemaal verkocht. Bloemendaal werd meteen aan Haarlem verkocht. 18.000 gulden is Maar niemand wilde zandvoort hebben. Ja. En Paulus Lood dacht van nou, ik zie hier wel kansen. Ja, ja ik ben heel erg benieuwd ja. uh, wat we allemaal gaan doen in dit jaar. Ja, ik zal uh, even vertellen. Als je, als je nu naar het uh, Gasthuisplein gaat uh, voor het museum is al een buitenexpositie. Het is een kleine expositie waarin we vertellen over het leven van uh, Paulus Lood. En ook het leven in, in 1722.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 En volgens mij wordt dat echt super leuk. Dus ik, ik ben al nou de eerste die zich ingeschreven heeft. Ah, oké, okay. dat zijn Paulus Lood-Polo's. Uh, <laughs> nou, het zijn uh, overhemden. <coughs> overhemden zelfs. Uh, ja. ja. En dat hebben ze helemaal zelf ontworpen. En uh, zij stappen hierin. Ze zien uh, hier een kans in. En ze denken: van ja, dat is leuk. We willen daarmee meedoen naar het Paulus wow. Ja, heel bijzonder. Ja. Dus uh, kijk op de site van Vlug Fashion. En dan, uh, ze hebben daar een kleine teaser al opgezet. En je kunt je in ieder geval inschrijven. En dan ben je bij een van de eerste. Dus er worden ook maar 40 shirts gemaakt. Oké. Okay, en... Voor de echte Zandvoerse kunst. Is, of, is al uh, bekend wat de shirts moeten kosten?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 Ja. ja. En, en ja, aan de andere kant. Ik heb natuurlijk ook. En er zeggen mensen van. Ja, weet je. Het is een graf. Laat het met rust. En, maar ja. Kijk op Discovery ja. zien we ook allerlei tombes die open gaan En uh, op History Channel. En uh, ik weet het niet. Open. Uh, nee. Voor mij hoeft die niet open. Maar ik vind het wel.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 dat toen hij begraven werd, dat het graf iets te klein was... en dat ze hem gekanteld erin geschoven hebben. Dat was wel dus ook een relatief lange man voor die tijd. Ja, misschien. Ja, of het graf was te klein. Ja, <lacht> hij was zuinig. <lacht> ja, ja, ja, zoals menigkoopman. Het mocht niet te veel steden kosten. Ja. Dus het was een heel vol... Uh, ja, het, het, is gewoon, het is gewoon leuk, uh, Roy. Het, is, het, het leeft, mensen vinden het, zijn er geïnteresseerd. Uh, er komt steeds meer informatie... En, uh,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 er komt 7 april komt een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum over bekende beroemde Zandvoorters. En daar is al een wand, wand gereserveerd voor alle inzendingen die we krijgen voor Paulus Lood. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ben ja. benieuwd dus ik weet niet wat jij in, in je stille avond uurtjes doet, maar maak een mooi portret. Ja, dat is wat moeder vragen. Die schildressen, die ja. nou, hebben misschien kijk. wel ideeën. Ja, ja hartstikke ja. leuk. Ja. Oké, okay. nou, dankjewel voor uh, alle informatie. Ik denk dat we nog wel regelmatig een update krijgen over nieuwe activiteiten. En uh, die zullen we dan graag uh, in de uitzending meenemen. Doen we. Dankjewel. We were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 Op dit soort uh, toerisme en recreatie. En dat vind ik jammer. Uh, wij zijn van, van keuzevrijheid. Ja. Hè? En uh, de mensen die staan hier vaak al langer dan 30, 35, 40 jaar sommigen. Nou, die zijn een de helft van het jaar zegt onderdeel van de Zandvoortse samenleving. En ik vind, niet, ja, ik vind, daar moet je serieus mee omgaan. En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 Ik denk dat dat de sfeer ook niet uh, ten niet goede komt. Vandaar dat ik, dat ik hier aandacht aan wil blijven geven. Zolang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 aan recreatiemogelijkheden. We hebben een prachtig dorp met pensions, hotels... een camperplaats, een camping. Gelukkig nog wel iets. Maar als het allemaal verdwijnt, is het weg. komt nooit meer terug. En voor je het weet, word je, zoals gezegd... een groot bungalowpark. Op het strand gebeurt er natuurlijk ook al het een en ander. Nou, prima. Maar als je daar ook overdreven dingen toe gaat staan... denk ik niet dat het, dat het er beter van wordt.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 Nou, met deze mooie woorden... want ik denk dat iedereen het dat stuk wel weer eens is... als het gevoel verdwijnt is het nooit goed verantwoord... Uh, kunnen we dit interview afsluiten... en gaan we naar een mooi stukje muziek. So I lies, cause I never could do as I was told. Monday morning, you showed a fight.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 Okay, en, en maar hoe lang zijn kan... er zijn ook andere mensen die uit hele andere landen medicijnen moeten halen. Ja, en, en uh, is er een oorzaak voor dit uh, tekort aan deze medicijnen? Want Duitsland ligt, nou ja, het is de 200 kilometer hier vandaan. Ja, precies. Nou, uh, men zegt, uh, er wordt beweerd dat bepaalde grondstoffen uh, uit, uh, uit het Verre Oosten komen... en dat die heel moeilijk leverbaar zijn. Uh, maar ik hoor ook verhalen dat uh, Nederland... Uh,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 Dat, nou zeg je inderdaad er wat van. We hebben hier een de Zandvoort op bezoek gehad als gast van de, van de, van de gemeente minister Corny Helder. Minister ja. Corny Helder, die ook bekend is van het voetbal. Maar uh, ja. zij is ook toevallig de minister voor de langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ja. De wijkverpleegkundige zorg en de coördinatie rond COVID. Zouden ja. wij uh, niet haar eens uh, uh, onze burgemeesters kunnen vragen: van, Goh, zij is gast geweest. Misschien moet ik haar eens aanspreken. Ja. Nou ja, of minister ja. Kuipers natuurlijk.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 In het volgende uur wordt dat van 'Goedemorgen' Antwoord. Dan gaan we nu luisteren naar They Don't Care About Us. Een zeer toepasselijke titel naar het vorige onderwerp van Michael Jackson.